We staan hier voor het uh, Trosgebouw, waar zometeen de komt van o, Sinterklaas. Sinterklaas speciaal voor het personeel van de, de kinderen van het personeel van de Tros, die komt hier natuurlijk ook even ja. langs. Nou, nou, wat de mensen, wat de mensen. Uh, het wacht niet natuurlijk op, uh, op Sinterklaas, die kan elk ogenblik kan die binnen uh, komen, zou nu om half twaalf zijn, ja. dus het is hier al over half twaalf. Ja. Uh, ja, maar dit is andere... er wordt, er wordt geklopt. Oh, er wordt geklopt! Jongens en meisjes, daar wordt aan de deur geklopt! Wie zou dat zijn? Kom maar binnen, met je, krijgt we zien te allemaal Even! Zo zeggen, een hele goede middag allemaal! Is Die helpen. Heeft het de, de, de, de, Sinterklaas! komt er aan. De het orgel voor intro-muziek. intro Wat is dat voor je? liever hier het orgel neerzetten speel ik de begeleiding. Welke De begeleiding, Ik ga daar schiet op, wat is dat ding? Kom op, die kinderen staan te wachten allemaal. Ja, nou kom op, klaar. Even de stekker niet Lampje brandt. Lampje brandt. Ja, hij kan. niet. Ja, hij kan. Schiet op, Ja, hij kan. ga intro! Yeah. En zee er klaar! Intro! En daar gaat hij! Ik komm, een intro! Ja, kom, In ja. En zee nou weer. De, hij doet het, die, de, de, hij de, doet het niet meer. Hij doet het niet meer. Hij komt Iemand heeft de stekker eruit geloofd. De ja, maar heeft die stekker eruit geloofd. Goedemiddag allemaal. Deze is stekker, die is van nou, nou weer? Ja, ik liep ja, hem eruit. Van ja, ik ben van Ja, mijn naam is van Dunschoten. Ik ben van de Sinterklaascentrale. centrale. Hier ja, zijn we Sinterklaascentrale. Wat uit een groot, wat is die die dit nou? Wie heb ik gebeld? Wie heb je gebeld? gebeld. Ik, uh, ik heb de Sinterklaascentrale gebeld oh, om Sinterklaas te huren. Oh, nou, waar is hij dan? Ja. Dat is meneer van Dunschoten. Er als... staat hier gewoon een man in een pruimpak ja. Dat is toch geen ja. Sinterklaas? Hij is nog niet Ik moet me nog even omkleeden. We even in je hoort er als Sinterklaas hier te nee, komen. Dat doe ik nooit. Dat doe ja, ik nooit, vind ik. Ik, dan kom zo, kijk, ik doe het ik doe dat Sinterklaas spelen, doe ik een beetje zwart erbij. wel? Bij. Dus nou, ik nou, kan nou, niet van huis gaan in een Sinterklaas kostuum. Dan gaan de buren ja. gaan babbelen. Maar ze staan hier op Sinterklaas te verwachten ja, ja, dat, ja, dat, dat er een Sinterklaas binnenkomt! Ja, die komt er al. Maar ik ga me nu opkleden. Ja, en dan kom ik weer terug als Sinterklaas. Dat dat snel, komt. op, daar bestaat zo gek. Al die kinderen staan te wachten. Loo, nou, dat, dat is een probleem. Probleem gaat nou weer uh, Kostuum is er nog niet. Kostuum is er nog niet mee. Dat uh, komt zo. Maar omdat is... ik, al, omdat ik het te zwart bij doe, ja, uh, komt mijn vrouw altijd achter mij aan met het pak. Oh, is nou weer. Dat je kent nou elke, wat je kent, elke oh. ogenblik zijn. En de elke ogenblik zijn. Ik heb die jongen. Oh ja, die. Telefoon. En de groot, nou nog telefoon met de zoon. Ik snap het nou niet in haar. Ja, zo leuk dat al die kinderen hier zo. Oh, ja, meneer Van Buntschoot, het is ja, voor ja. u. Oh, is er bij. Is er, ja, hallo. Hallo Moppie. Ja. ja, ik sta te wachten hier bij de, bij de studio. Waar sta jij? Waar staat ze dan? Waar sta je dan? Waar staat ze? NCRV's, Nee, je moet bij de Tros Studio zijn, staan. Ja, de Tros Studio, hè. Ja. Dat, is, uh, dat, dat moet je in je rijd dus, uh, even kijken. Hoe, uh, hoe rijden je hier vanaf het snelste? hier uh, het ja, Waar zijn we dan met beter? We staan hier met duizenden kinderen. Wat zijn dus gaan. Oh, maar dan is het makkelijk. Mijn vrouw zegt ze is met een taxi gekomen. Ja, dus als je tegen die chauffeur zegt Tros Studio, dan, uh, dan weet hij het wel, hoor. Oh, Jij hebt de taxi al weggestuurd. Dan moet je niet de taxi, We je... ja, hebben we uw nummer, een nummer. Heb je hier een nummer van de taxi? Mijn vrouw staat bij, dus ja, dat probleem. Nou, ja, ja, nou, dan, ja, hoe lassen we dat op? Hebben we een we Sinterklaas? En we hebben geen Sinterklaas Sinterklaasmak. Ik regel al even wat. geef die man mee Je regel even wat. man. Ja, excuus Ja, morgen allemaal, Dat is terug. Zit hier, wat is er? Oh, oh, wat een Wat ja, er is er aan de hand, dus er oh, ja, nee. oh, ja, ja, is allemaal Sinterklaas-component. Nee, nee, nee, nee. Waar is die? Ja, waar is die? Ja, we vragen ons allemaal waar is die? Zijn costuum was er niet. Klopt die? Oh, oh. Jongens, wij zitten er op de deur geklopt. Hij hij, eens, kom op. Arnhem Sinterklaas, zit wordt plaatsen, kort de deur te ruimen. Sinterklaas, Dick? Sinterklaas! Ja, ja, hier Sinterklaas! Er blijft wel iemand van de dakloze krant! is Hij je komt, met je krant! Ja, oh, ja. Nou, ja, nu ja, nu ja maar dat komt zo! Ja, maar ik ja, moest even snel, mijn vrouw nee, komt aanrijden met de taxi. Dus ik trek gauw het pakken, ben ik. Uh... Ben ik, ben ik iets vergeten? Ben ik iets vergeten? Je hebt geen baard! Oh, mijn baard! Geen baard! baard. Ho, oh, baard! Ben ik mijn baard? Oh, ja, Ach, dat is nou niet de, de grootheid, als je ja. even kan helpen. Hij ziet, de de ziet de de de kinder, in dat schoenendoos. dood. Met die gefrustreerde kinderen die daarmee. Even snel dan even. Hij moet hier achter. Oh, oh, oh, oh. Straks, zie ik straks. Ach, wat zit er? Zo gaat hij wel. Oké ja ja bij de voor. ja ja bij de daar jongens en meisjes hier is hij we hebben er lang gewacht. maar hier is Sinterklaas. oh oh oh oh oh Ja hier zit de klas zit de klas uh, welkom hier, overal. Wel, wel. wel, wel. Ja, overal. Dat u uh, zo snel heeft kunnen komen. Ja, mijn vrouw heeft het pak ja, gebracht, uh, uh, moet ik even vlaggen. Ik sta even met Sinterklaas te praten. Sinterklaas, u, heeft, uh, ja. u bent niet alleen gekomen. Nee, maar het is er? Ja, met een heleboel ja, zwarte pieten. Ja, heel veel zwarte, zwarte pieten. Zit overal, hè? pieten klimmen overal in, natuurlijk. Ik het is volk. Is de hoofdpieter ook bij? Ja, natuurlijk is de hoofdpieten daar. En was ja, zit hij dan uh, op mijn is... hoofd. Ja, daar ze, die meiters worden niet gestoomd. Ja, ja. Dat is van de verhuurcentrale. En die gaan zo hup. Je ja, gaat het smakelijk. magazijn. In. En volgend jaar zet je ze weer op de hersen. maar hoeven we nou allemaal niet te weten. Sinterklaas, die zwarte Piet daar. Die uh, loopt met de verband om zijn knieën. Ja. Ah, Kijk okay, nou, ja. Die heeft, is, dat dan, die heeft ja weer, is dat de, heeft dat de, de, de, de HBO -piet? piet? Nee, dat is de zielenpiet. Oh, de de zielenpiet. Zielenpiet. Ah, Ik hoorde er ja. net ook een. Uh, fluiten. fluiten? Ja, die fluiten. Ja, Wat is Piet? Is dat de fluit? Piet? Nee, het is de piet de Dat <laughs> <laughs> <laughs> Het zou voor mij ook wel wat zijn hoor, Dick, een zwarte piet spelen. Met al die Nou, zou zeker een leuke zwarte piet. wat zou u dan voor zwarte piet willen zijn? Nou, dat kan er maar één zijn. De surf Oh, De surf Kijk, kijk, kijk. Dan loopt hij met een strooien hoed. Nou, een zwarte piet. Kijk met een strooien hoed. Maar. Nou, wat is dat voor piet? Dat is een Italiaanse piet. Italiaanse piet? Ja, wat leuk. Hoe heet die? Zwarte Pizza. En, die, en die, die, die dikke Piet zit hier, ja, als die daar Oh nou nou ja, wat een hele dikke Piet ook, ja. ja, ja. Hoe, hoe ja. heet die? Ik heb geen idee, ik, ik, ik en, zou niet uh, weten wie het... Ik heb niet van die dikke Piet. Ik, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb hem nog nooit gezien. Ik Goedemorgen ja. allemaal. Dikke Leo! Dikke Leo! Dikke Leo! Dikke Piet! Wat een dikke piet, hè? Wat ja, een dikke piet, hè? Ja, ja, dat ben je niet herkent natuurlijk, hè? Maar ik denk, ik gaat leuk, ik ga het ook al zwarte piet, hè? Nou, Wat een de leuk Stemming van vandaag. Ja, ja. natuurlijk. Als Leo het toch is, kunnen we meteen de prijs doen. Ja. Uh, nou, dat blijft me niet toch te zitten. Ja, nou, mensen in Leuk met die keer. Iedereen wil pepernoten, maar ja, gaan we toch niet te Met de mensen. Iedereen valt ja. hele, hele stil gelijk. Hele pleinen stil. Ik zou u goed kunnen gebruiken met zo'n stem, mevrouw. Oh ja, met Sinterklaaslietjes te zingen of zo? Nee, als mist horen bij mij op de stoomboot. dan ja, we gaan weer verder. Dames en heren, op het plein maakt u maar weer een lawaai kinderen en muziek hoor. allemaal spelen weer, gezellig. Sfeer kan weer terugkomen, Pimp zei even dat de prijsvraag is begonnen. Oké. Okay. Ja, ja, dat was die vraag, dus. vraag ook alweer? Verzijd ze niks aan de hand. Niks aan de hand. De vraag van vorige week. De vraag van vorige die week. Nou, was, was van vorige wie week het kleine week. niet eer. Oh, oh ja, puntje, puntje, puntje. puntje, puntje. Ja, nou, nou, wat zijn er voor de kostelijke, week? kostelijke antwoorden op ja. binnengekomen? We zijn we hier ja, voor. Ja, ja, ja. nou, mensen, hou je maar vast ja, ja. hier. Ook op het plein, dames en heren. Houd je elkaar goed vast. want dat wordt vast. De ah, nou. Wij krijgen trouwens meer reacties dan Opsporing Verzocht. Oh, ja, maar het is ook iets waar je al mee wil doen. Ja, je wil je ja. dus ja, ja. uh, bij oh, zijn. Zoals Johan Bodewits. Oh, meteen van de kant. En dan we Bo de kant. En dan Johan Bodewits. Johan Bodewits. Nou, dat begrijpt je wel. Ja, dan, dan, dan, dan kan je wel nagaan wat je daarvan kan verwachten. Nou, nou, daar uh, op, joh, wie Johan het Bodewiets. kleine niet eert, nee, nou. moet oppassen dat hij hem niet tussen de rits krijgt. Yeah. <laughs> Ja, dat vind ik ook leuk. Dat vind ik ook leuk. Foto en uh... suiker. Hè? <laughs> en uh, Hanno en Brix ja, uit uh, Spijker. En Brigs. Hanno en Bricht nou, uit Spijker is. Ja, maar uit de grote schiet daar eens op uh, en dat genoeg allemaal wat je vragen. <laughs> Wie het kleine niet eert, krijgt niets van Sinterkleerd. <laughs> Ja, dat is een erg Ja, dat is heel ja, uh, verband met deze tijd natuurlijk oh, ook he. Uh, Sinterkleren. Jack Bastiaanse uit ja, ja, ja. Uh, Let op, want hij Denk is heel subtiel. Heel heel subtiel. Wie het kleine niet eert, is, nou. is een grote. niet ik moest ook drie keer lezen, hoor, op, nee, nee, nee, uit, uh, nee, en, voor ik het zag. En Benadert de Veldhof uit hij Uit Eendschedeen helemaal. Uh, Kijk, dan uh, nou, waar we te ontvangen zijn. <laughs> nou. ja, ja. Wie, het, uh, wie het kleine niet eert, heet niet Joop Schaftenhuizen. Van de dat Geroep is, ja, ik denk dat oh natuurlijk, ja heel erg, ja heel actueel ook, actueel. Heel erg leuk, heel leuk. en uh, we het kleine niet eerd, nee. die is van Senia en Lisette van der Maat uit uh, Voorhoud. Hij is zuiver! Uh, hij was nog niet uit, leuk. Oh. Oh, nou wie het kleine niet eerd, heeft nou, s'nachts nou. moeilijk reden. Ja, ja, ja, ja. En deze vind ik ook ja, ja, ja. erg sterk. Ja, ja, ik vind ze allemaal sterk, mag ik het ja, ja. even zeggen er tussendoor. Erik Timmerman uh, er Erik Erik er. uit Amsterdam. Erik uh, <laughs> Wie het kleine niet eet, is die rugzak niet meer. Is die rugzak? <laughs> en dan uh, ik hier de winnaar. Oh, de winnaar. de dat nou. De winnaar, hè? Ja, ja, ja, ja. Hey hallo, is de hoogste tijd. Hoe heb je spijt. Hey hallo, en wie is er de klos? De met die blauwe strik van, van de toon. Hey hallo, is de hoogste tijd. Hoe heb je De ja, dat De eh. ja, ja, nou, nou, nou, nou, nou, op de winnaar. Weer. Ja, je oh, ja, komt er dan. Uh, de hier. Stel, uh, dat kan oh, lang ja, Even gewoon een adres ja, voorlezen. Kijk, de winnaar van deze week nou, is, ja, is, de ja, winnaar, je heb, is gewonnen door komt Sander hier? de groet. Nee, sorry. Sander van Gruithuizen. Oh, Sander van Gruithuizen. Ik heb de heel niet op. In de Vlamingstraat 35. Bij. Nee, uh, uh. Valkeniersweg. Valkeniersweg 53. 35. In Roosendaal. Rotterdam. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, ja, Rotterdam. Ja. Nou ja, het is die kant op in ieder geval. Ik heb gelachen Oh, hij komt natuurlijk. Oh, hij komt natuurlijk. Wie het kleine niet eet, ja, nou. wordt bij BNN ja. groen. He? Zeker wel even. Nou, er wel even. Zijn er ja, heen, dat ja, was, dat was ook, he? Nee, ik heb nog de nieuwe opgave. Oh, ja, de nieuwe, nieuwe opgave, opgave kon weer. ook nog, natuurlijk. Nou, ja, snel ik even dacht even ook al. Ik nee, daar, Leo, misschien een tune voor? Nou, het ja, is niet Inderdaad, zeker omdat we in deze Sinterklaastijd hebben we daar een heel speciaal tune voor in de sfeer van deze dag. De vraag van deze week, deze week, deze week. De vraag van deze week, wat is de vraag van deze week? De vraag van deze week, deze week, deze week. De vraag van deze week, wat is de vraag van deze week? Dat was dag. En Ik voel die dan, sebewen, die vraag van deze week. We hebben helemaal in de sfeer van deze dag. is namelijk... Oh. Kom er eens kijken niet vlaag, niet wat ik in mijn puntje, puntje, puntje vind. Ja, dat is dus helemaal in de sfeer van de gedekte redenen, in de sfeer. Ja. Nou, het bij heel knap. Als u een leuk antwoord heeft, ja. e-mail dat even naar Dik voor elkaar. Pak een beet. Moet dat erbij? Nee, dat hoeft er niet bij. Oh, ik oh, zeg dat gewoon pak een beet. Ja, ja. Dat, dat zeg je wel eens zo. Oh, ik hoef nee, bij het adres hoort. Dat gewoon... Zonder pakkenbeet. Dus dik met pakkenbeet. Nee, pakkenbeet hoeft er niet oh, bij. Hoeft niet er Zit bij, er niet oh. apenstaatje, pakkenbeet. Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Nee, nee, niet al. Al. nee natuurlijk niet. Gewoon dik voor elkaar, apenstaatje, tors.nl. Klaar? Pakkenbeet. Nee, pakkenbeet. Nee. De dik, dik voor de is dik voor elkaar gezellig. De, de dik voor elkaar show is dik voor elkaar gezellig. Heb je je radio. Ja, en wat ben nou zo leuk? Lee? En wat ben je nou zo leuk? Lee? Ik wou zeggen.. Uh, ik lijken. even uh, wat vragen, heb je mij nog nodig? Wie, wie ben u nou weer? Sinterklaas. Sinterklaas. Helemaal vergeet Sinterklaas. Ja, ja, iedereen is van mij, ik kom maar binnen met ja, die knip. Daar de de de heb je hem, ja. langs ja. al je leven. Daar ja, ben ik Sorry, er. Ja, de Pissen de honden nog even tegenop. Nee, ik sta echt, echt voor lul hier gewoon. Ja, ik sta volkomen voor lul hier. Ja, ik sta zwaar voor lul. Er zijn weinig Sinterklaas die voor lul staan. Zoals het ik hier. De lul. De kinderen, ik vind het helemaal niet erg om voor uit. lul te staan, maar niet als Sinterklaas. Ik vind als Sinterklaas nog wel een beetje respect. Het moet niet zijn dat nou, nou, de mensen nou, zeggen: nou, hoe vond je me als Sinterklaas? Jij, je nou, nou, als Sinterklaas. En dat ze tegen je zeggen: joh, jongen, wat stoor jij enorm voor lul? Als Sinterklaas. dat vind nou, ik het, niet. Hier is mijn tijd, scheiden Hier is mijn meter, hier is mijn teller, hier is mijn paard, op de hand Er is oh, de witte op, op al, al. Al. Nou, nou. nou, wat moeten we nou? Sinterklaas loopt in zijn onderbroek. Kwaad oh, af. Kinderen zijn oh. uit voor het podium. Wat een graal, hoor. En Er is ook geen Sinterklaas. Zal ik even een deuntje spelen om de boel een beetje op te vrolen? Nou, hebben we, we helemaal geen Hé, hout! Het is zo jammer dit nou, allemaal. Wat kan er we... nou nog gebeuren? Zou je denken, oh, ik een mag... uh, het nog... Uh, het is, het is uh, toch niet waar, hè? Het is niet uh, waar, hè, wat ik hoor, hè, de groot? Yeah, ja, ja, mijn -mobiel. -mobiel. Ja, mobiel. Is het toch? M -mobiel. M -mobiel. M -mobiel. Nee, boeren van lul. Heb je de fietsen! Ja. Van, uh... Van de bonk fietsen. Ja. Van een feest. Hoi <laughs> hey mannetje, waarom bel je? Nou, in verband met de Sinterklaas-tijd oh, ja. natuurlijk. Oh, ja. Oh, ja. ja, dat is een, een feestelijke periode, oh, ja. vind toen ik je toch ja. thuis oh, ook oh. een Sinterklaas. Ja, ja, wij zijn enorme oh. Sinterklaas-vierder. Wat doe je er precies hoor, al allemaal? Nou, bijvoorbeeld eh, gisteren heb ik oh. het uh, uitgebreid gevierd. Nou, oh, vertel. Oh, ja. Toen, ja, toen lag ik, uh, ik met een lekker wijf in bed. En, en uh, ineens komt mijn vriendin komt thuis. Oh, ja. Ze zit te kijken natuurlijk. Ja. Ja. Die en, maar, zegt wat... tegen mij: uh, Wat krijgen we nou? Ja. Wie, uh, wie, wie is dat lekker gewend? Ja. Oh? En, en hoe heb je hier eruit gerit? Ja, ik hebt... zeg: Ik weet het ook niet. Die is een vreemdeling, zeker. Die vergolft <totstuk> <en> die zeker. <totstuk> <en die totstuk> op is Hé luister, is Hij hier voor elkaar. Ja. Nog in de buurt. Ja. Hij staat al uh, drie minuten op mijn schouder te tikken dat hij jou wil spreken. Nou, geen vergaan. Dick, voor jou, de grote van de bakfiets. Zeg nou eens gewoon, hij is er niet, hij loopt net de deur. Hij loopt net klaas hij loopt net, hij valt van de trap, hij wordt weggehaald. Hij wil je spreken. Hier, Ja hier. mannen. Hallo, met voor elkaar! Hij voor elkaar, boerbeloon! Dat hoeft nou toch niet. Ja, met wie natuurlijk. Nou, ik graag ik hier van de telefoon heb. Ik heb een, ja, een hoogte, hoogte, hoogte. Hoogte, hoogte, hoogte. heel leuk uh, Sinterklaas gezien. Sinterklaas, nou dan zat ik ja, op te wachten. heb ik zelf gemaakt. Oh, wat was, leuk. Allemaal nou, ik ben... Sfeer, ja, erg benieuwd. Is nou, ga nou vertel gauw, aan ga laat hier wachten. goed hoor. Ja, ik luister goed hoor. Ja, ik luister hij is in de gemeldige kloe zit. helaas. zal wel. Het op. Het was... Midden in de winter. Ja, oh, sfeer, ja dat is sfeer, midden in de winter. De ja. Ik nou. maak geen flauwekul. Nee, nee, nee, nee, geen nee, flauwekul. Ik zag hem op de daken lopen. Wie? En ik riep, hallo Sinterklaas. En hij riep, hallo boerenlul. Ja. Waarom? We zaten nog even of het allemaal niet al erg genoeg is voor een baardeloze Sinterklaas-uitzettingen. Al... Hier is uh, de lijn van Medegroot. Ja, ik wil nou... even wat ingekomen post behandelen. Nou, oh, daar krijgen we dat. De uh, ingekomen uh, post. Fijnclub. Wat is dat? Dat is gedoe uh, iedere week op, uh, met die ingekomen post. We zitten hier als, op een postkantoor. Hans uh, Kruis uit Blijswijk gebeld. Hans Kruis, die heeft gebeld. Nou, wat uh, was dat? We hebben gebeld dat Maar hij wou zijn lidmaatschap op. Zeggen. Nee, uh, hij uh, had beslaag tegen de oplossing voor uh, vorige week van het raadsel. Ja, dat wil ik even. Het verschil tussen een koekje en een olie. Uh, zijn we daar nou nog mee bezig met het uh, verschil zegt, tussen uh, een koekje en een olie valt met een vrouwenkul? We hebben het al gehad. De ja, een koekje oplossing geen slurf, en, en, en, en, en koekentrommel, de parst, een koekentrommel, een olifant nou, ja, wat heeft de hij fouten, weer... fouten, oplossing Wat is dat, wat is dat, een goede oplossing? Uh, het verschil tussen een koekje en een olifant, ah, Nou, een uh, olifant kruimelt niet als je op hem gaat staan. Oh. Een olifant kruimelt, dat? Een heb een andere oplossing voor het verschil tussen een olifant en een koepje of was dit te laat. Ja, nee, uh, nee, ja. In ieder geval, zit er weer op met zijn ja. waardeloos uitzending, maar we Wij zijn er op dat is. Dat is het wel gezellig hoor. In ieder geval, we gaan het doen. Uh, de de ook uh, uh, ja, kom eens kijken wat ik in mijn puntje puntje vind. Ja, oh ja, we hebben een e mailen maar dik voor elkaar. Apelstapje tros. Uh Nee, dat is het zo zonstel. Nee, zonstel. Ik vond mijn dorp. De de ja, trost, nie, de nou, hoe dan ook in ieder geval. We zijn er volgende week weer. Dit was niet voor, ja, voor Mekaar. de ja, we volgende ja, we week. Ja, we